Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOSO3. Vier Nederlandse activisten die in de tegengehouden schepen met hulpgoederen voor Gaza zaten, zijn weer in Nederland. Ze werden eind vorige week aangehouden en vastgezet in Israël. Op Schiphol werden ze warm ontvangen, vertelt verslag verslaghebber Robbouw. Het is nu weer een beetje rustig in de aankomstenhal op Schiphol, maar net was er echt een explosie van geluid. Gejuich dat ze door de schuifdeuren kwamen met hun bagage en dat ze hun familie weer in de armen konden sluiten. Er zijn nu nog zes Nederlanders met een Nederlands paspoort uh, op wie het wachten is, waar zijn precies zijn is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen zijn dat zij inmiddels ook onderweg zijn naar Nederland. Die zes Nederlanders zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook vrijgelaten. Wanneer ze aankomen weten we nog niet. In totaal zaten er zo'n 500 activisten op tientallen schepen. Een van de hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries zegt dat hij in eerste instantie degene was die de misdaadverslaggever moest vermoorden. Camille E. zou gevraagd zijn, ja hebben gezegd en zich daarna bedacht hebben. Hij werd uiteindelijk de chauffeur van de schutter. Restaurant De de Libre in Zwolle houdt zijn drie Michelin-sterren, ondanks het overlijden van hun chef-kok Jonny Boer eerder dit jaar. Bleek vandaag tijdens de uitreiking, de Libraie is ook het enige Nederlandse restaurant met drie Michelin-sterren. En er wachten steeds meer bedrijven op een stroomaansluiting. Inmiddels staan 14.000 bedrijven op de wachtlijst. Er is al langer te weinig capaciteit op delen van het elektriciteitsnetwerk. En acht uur lang moest hij de oven in. De grootste fly ooit. Hij is zeven meter breed en 570 kilo zwaar. En er is natuurlijk maar één plek waar ze zo'n fly kunnen bakken. In Limburg. We hebben hem specifiek met abrikozen bereid. Denk, zowel in Belgisch Limburg als Nederlands Limburg is dat een van de favoriete fruittaarten. En voor hem echt lekker te maken hebben we er ook nog eens een crumble op gedaan. De Fly heeft een officieel wereldrecord te pakken. Je kunt er ongeveer 9000 mensen van laten eten. De lekkernij wordt verdeeld over bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis en mensen in kwetsbare situaties. Het weer het blijft grijs. Af en toe valt er regen bij een gat of 15. Vanavond en vannacht is er kans op mist. En ook morgen wordt het bewolkt... ...maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar hele korte files... ...die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A7 van Zaanstad naar Horen... ...daar heb je nu 5 minuten op onthoud... ...tussen Zaandam en de afrit Zaandijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 zitten we wel lekker in de top 2000-mappen uh, uh, te roeren, uh, Jaap. Ja. Hey. Ja. Studio. Uh, ik, ik, ken, ik ken een uh, waarnemend burgemeester in Bergen. Ja? Ja, Bob. Die ergens zich daar heel erg... Sterk aan. want aan uh, de top 2000? Nee, aan oh. NPO Radio 2. Want oh, die zegt, ja. die, dan loopt hij te mopperen en dan zegt hij: Het is het hele jaar door twee, top 2000. Dat zegt hij. Ja, over NPO Radio 2. Uh, 2. Ja, wel een beetje gelijk. Ja, ja. ja. Echt, echt wel. Be beetje boelgelijk. Ja, een beetje boel gelijk. Ja, beetje boelgelijk. Een beetje boel. Ik ben het wel met de mensen. Dus, uh... Oh, Pierre, met de mensen. Ja, absoluut. Uh, ja. Want uh, ik vind. Uh, laat ik het. Uh, uh, dit is nu even een opinieradio, mensen. Uh, ik vind dat er best wel wat meer aandacht besteed mag worden. Maar ja, dat komt omdat ik een programma hier vertegenwoordig... waarin wij heel veel talentvolle muzikanten uit dit land willen laten horen. En mensen, Alternative FM is echt niet alleen teringherrie. Nee, het is ook gewoon serieus goede muziek wat er gemaakt wordt. Weet je welke zender dat dat geprobeerd heeft? Ja. 3 FM. Ja. En 3FM is uh, inmiddels helemaal omgegooid... of dat ze 0,0 luisteraars ja, overhielden. Ja, dus, dus, ja, maar goed, aan de andere kant. Maar dat is wel de taak van een publieke omroep... om juist dit soort dingen te doen. Vind ik en dan, ook. Vind je, dan moet je dus niet uh, gaan lopen mee, miepen... over het feit dat je zo weinig uh, luistercijfers haalt. Nee, daar is die publieke omroep nou voor bedoeld. Dat is mijn meisje. Voor de pingpop en uh, dat soort uh, dingen. Onder meer, ja, maar onder meer... Ook gewoon om uh, ta talentvolle muzikanten een platform te geven. Nou, bij deze gezegd, ja. Uh, Zo kwart uh, uh, kwartal uh, vier uh, die andere lossen. Ja, uh, die andere uh, lossen. Liam uh, lossen, maar Randall lossen. Ja, maar voordat we naar die Formule 1 gaan kijken... eerst nog even het sportnieuws van eigen bodem. Want ja, uh, de SP Zandvoort is aardig bezig om het het uh, negatieve ja. doelsaldo weg te poetsen. Ze uh, dus, uh, spelen tegen SP. Pw. Dat is uh, ook in hier gewaard. Uh, steeds uh, voorwaarts uh, ja, die groep. Namen. Nou, het is nu steeds achterwaarts yeah. heb ik het uh, idee. Volgens en, mij ook. Uh, volgens mij hebben ze daarover een Duitse herder op goal uh, staan, denk ik. Want uh, er wordt op losgeschoten, niet, uh, niet tekort. Na de strafschop, mensen, die benut werd door Otmanen Vertoe... Is het inmiddels 05 en hij heeft dus drie doelpunten achter zijn naam staan, Nigel Casting. Goed, hè? Dus ja, het Echt, gaat goed. Uh, gaat een beetje de goede kant op. 05. En 05. Uh, dus dat betekent nog, maar een... Uh, als je het doelsaldo er even naast zet, min 2. Ja, nou ja daar, daar heb je gelijk in. Uh, dus, dus ik denk, ook, zaken. als je het mij vraagt... En, dus moet die SP's antwoord nu wel van de laatste plaats uh, van, uh, afgaan. Want ja, zeker weten. Uh, uh, je hebt maar, ook drie punten dan, hè? He? Je een, hebt ook een drie punten, ja. ja, wel, dus, ja, ja, goed, uh, ja. Het, het gaat wel uh, weer... Maar uh, met, met, uh, met zo'n uh, doelpuntenrijke uh, uitslag kan je weer thuis komen. En dat kunnen ze denk ik ook. Uh, dan over dat andere verhaal. Iets met uh, Formule 1. Uh, George Russell is nu de snelste. Max Verstappen is nog op de baan. Maar zo te zien rijdt hij uh, wat langzamere sectortijden dan degene die nu op dit moment op pal staat. Tenzij Verstappen nog iets uit de hoge hoed kan toveren. Daar komt hij uh, zo dadelijk al over de, de start en de finish. En dan gaan we het meemaken. Maar ik denk niet dat dat erin zit. Nee, hij blijft P2. op uh, twee. Ja, uh, mooi hè? Dat is een prima voor, uh, voor Max Verstappen. Want Sowieso mag hij uh, van de voorste rij vertrekken. Dus dat, uh, dat sowieso. Maar het betekent wel dat uh, Red Bull... die een uh, toch al niet best verleden heeft op uh, Singapore... dat dat een beetje voor een deel is weggevlogen. Ja, nou, ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat... ...Rendel Lawson uh, niet een kwartier hoeft uh, te praten... ...maar vijf minuten, want wij hebben hier alles al besproken. <lacht> ik wou net zeggen, laat je wat voor uh, Rendel over. Uh, nou, Jij ja. hey, ja, hebt nog goede platen die je wilt ja, laten horen. Ja, um, dat is ook uh, iets weer uit het eigen programma. En uh, zij heet niet alleen. En dit zeggende wordt er op dit moment... ...het Flat Mountain Festival gehouden in de buurt van Hoorn... ...waar die uh, voetballers dus bezig zijn. Westwoud, uh, daar, dat is allemaal uh, binnen... Binnenshuis. Een festival wat een beetje gaat over folk, country, Amerikanen, noem maar op. Een van die mensen die daar speelt is Nina Lin. En ze kwam oorspronkelijk uit Uithoren. Hier uit de buurt, maar ze sinds een half jaar geleden is ze verhuisd naar Amersfoort. En ik was in de veronderstelling dat ze gewoon uit Noord-Holland kwam. Ja, niet dus. Uh, en ik had er toegevraagd voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan voel je hem al aankomen. Als je in Amersfoort zit, dan tel je eigenlijk niet mee. Maar gelukkig hadden we nog Hessel Moeselaar. Uh, dat is een, uh, een violist die een beetje met synthesizers werkt. En zijn viool... Uh, probeert hij daar, zijn vioolpartij... probeert hij met die Synthesizer geluiden uh, te verwerken. En het lijkt een beetje op... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, een beetje Kitaro, Iets wat Benno Veuge ooit heeft gedaan... met Peaceful Radio. De, daar lijkt het op, die muziek. En dat is dan... Uh, eigenlijk uh, was dat leuk. Want uh, Nina die zit op een gegeven moment... te luisteren naar wat Hessel aan het doen is. En die zegt... Goh, het is best wel mooi wat hij ma wat wat maakt. En uh, die trekt de stoute schoenen aan en die zegt... wil jij een vioolpartij bij mij op een van mijn nummers uh, spelen? Waarop Hessel zegt, nou, uh, laat maar horen. En, uh, en het, als volgt geschieden uh, bij het uh, nummer wat uh, Nina geschreven heeft... Lavender en Camille, uh, daar uh, hoor je de viool van Hessel Moeslaar. Dus die nam op een gegeven moment... Uh, nadat hij de hoofdrol in een van de, de uren had... nam hij nu een wat dienende rol. En Is die door... uh, bij jou geweest, zeg maar, in uh, ja, ze, de, de, Beide, dus. D he, ze waren dus alle... echte opname van jullie? Ook een opname van ons. En je hoort dus de viool van Hessel Moeselaar. En het is het liedje van Nina Lynn. Luister zelf maar. MUZIEK sun And laughed when we dived. We sewed clothes for our stuffed animals. Skipped rope. They I felt it was with Grandma and Pa in their house with the smells and the sounds and the Ja, mooi hè? Zeker. Mooi zeker. hè? Ja, en dat is gewoon een uh, opname die we hier in deze studio hebben gemaakt. Tijdens uh, de uitzending van, moet ik even nadenken, volgens mij 25 september. Het nou, is. ze kan het zo uitbrengen. Of ze uh, kunnen het, nou, het zo ja, als u, uitbrengen. wat mij betreft uh, mogen ze dit ook uh, zo uitbrengen. En uh, ik uh, weet zeker dat... Uh, ...we uh, iemand daar wel uh, gelukkig mee maken... ...want die loopt altijd uh, te roepen... ...dat we af en toe puistherrie uh, laten horen... ...maar dit uh, moet hem toch wel aanspreken, toch? Ja, Mendoor, zeker, ja, ja zeker, denk ik wel. Renzo? Ja, prachtig. Ja, mooi hè, <laughs> mooi hè, mooi. een beetje aan uh, doet denken. Jou? Ja? Het is voor de jonge luisteraars, je kennen het helemaal niet. Ja. ja, je zegt het goed. Ja, dat was mij nog niet eerder opgevallen. Maar nu je dat zegt, uh, zit daar ook ja. wel, wel, wel degelijk iets uh, daarin. Maar goed. Ja, er zit, zit absoluut wel wat in. Dus uh, ik zou zeggen, gooi, gooi op de plaat en uh, nummer 1, klaar. <lacht> Zo is dat, eigen opname van uh, Jaap Koper. <lacht> ja, en, uh, nou ja, uh, uh, <lacht> dit, uh, dit komt uit het uh, programma Alternative FM. Maar dat vind jij een vreselijk programma, dat weet ik. Dus, uh, want je gaat natuurlijk niet voor je lol op donderdagavond uh, drie uur uh, naar Nieuwe nummers zitten te, te luisteren met mensen met beukende gitaar. Maar dit komt er ook nee. hiervoor hoor. Dus, uh... okay, dit komt er ook hier voor. Dat is ja, helemaal ja. goed. Nou ja, ik zeg die jongens uitbrengen en gooi die Theo Swift van nummer heen, dan komt het helemaal goed. Oké, nou. We bellen je natuurlijk voor iets anders. En dat ja. heeft alles met de Grand Prix van Singapore te maken, denk ik. Ja. Onder meer, ja, onder meer, meer hè? Ja. Nou, heb je, heb je genoten net van de kwalificatie? Nou, ja, jongens, in het donker. En het spookje heeft het gedaan, hè? Ik hem al het hele jaar het spookje. Eh, want hij is er gewoon eigenlijk... Je ziet hem helemaal nooit. En dan eh, staat hij toch weer op het podium. En dan nou pakt hij de polo uit ja, George Russell. Jongen, jongen, jongen, jongen. En dan ga ik gelijk denken... Dan moet er toch ergens iemand in een Ferrari... Hm. Die moet toch denken... Jeetje, ik had ook in die Mercedes kunnen zitten. Ja, ja <lacht> zeker, zeker weten. En <lacht> wij weten wie je bedoelt. Hè? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, <lacht> Dus, uh, ja, je gewoon... gewoon uh, ja, jongens, even, die, even, even eerlijk. Die eerste ronde die hij in die uh, laatste kwalificatiesessie neerzet... Ja, dat was wel eentje van briljant, hoor. Moe, uh, er kon, uh, tussen de muren en de banden kon geen centimeter meer. Hij raakte hem zelfs even. Maar dat was zo'n rondje dat hij volgens mij helemaal met zijn ogen die gedaan heeft. Klaar. Ja, nou, en, nou volgens mij wist uh, Max uh, dat ook, hoor. Dat het uh, ja, niet meer uh, te doen was, uh, die nou, tijd. Daar, daar brak hij ook de laatste uh, ronde af. van, hij nou, weet zo, dat ga ik toch helemaal nooit halen. Klaar. En... Uh, uh, dus uh, ja jongens, uh, helemaal terecht. Helemaal terecht. En, uh, ja, het hele jaar noem ik hem al het spookje. En dan doet het in het donker van Singapore. Doet hij het? Klaar. Hm. Ja. Hij voelt zich dat thuis. Uh, maar uh, als we het dan toch vooruitlopend op uh, dit, uh, dit fenomeen Grand Prix van Singapore hebben. Uh, hoe dicht jij de kansen van uh, Max Verstappen toe dit weekend? Nou ja, kijk, hij moet er winnen. Klaar. En uh, wil hij nog kansen hebben voor het kampioenschap? Dan moet hij gewoon al die laatste Prix gewinnen. Maar ja, met George daarvoor, jongens... Uh, als je kijkt naar de wedstrijden en de wedstrijd met de laatste tijd van, uh, van, uh, van uh, ja, Mercedes, die zit er toch wel een beetje gelijk aan Red Bull. En dan uh, denk ik toch van ja, uh, dat wordt toch een hele harde dom, want George is geen pannenkoek, hè. En die kom je ook niet zomaar voorbij. Klaar. Ja. Dus, en die wil, die, die wil ook wel weer een overwinning, want hij heeft nog geen contractverlenging. Mm. Dus uh, hij heeft hem ook hard nodig, zullen we maar zeggen. Ik zou trouwens wel, als ik de Wolf was... Uh, en ik zou hem geen contract geven... Nou, dan ben je echt een heel dom, kan zullen we maar zeggen. Klaar. Ja. Want, uh, dus, uh, maar het zal allemaal weer om centjes gaan... want ik denk dat George niet meer voor een miljoentje gaat rijden... dan zou ook wel een paar nulletjes achter moeten. <laughs> ja. uh, valt er ook nog iets anders op in Autosportland... Nou ja, als we even nu op Formule 1 kijken, jongens, vind ik toch gewoon weer. Uh, Tsunoda, gewoon klaar, jongens, er weer niet erbij. Ik begrijp soms helemaal niet. Van teams dat ze uiteindelijk dan maar zo'n Kimmy al te maar één rondje geven om een tijd te geven, begrijp ik echt helemaal niks van. Uh, ja, vreugde van tegen. Uh, uh, ja, verder in het oudersportland. Uh, ik hoop dat Michel Bleeker vandaag jarig is. Uh, nee, nee, die was um, donderdagjarig. Oud donderdagjarig. Ja, 76 en, is de man geworden. 76. 76. En hij rijdt nog steeds hard, hè? Ja, ja, mooi. Uh, ja. Er stond nog niet zo lang geleden stond er in het nog een heel artikel of tenminste in ieder geval ja. van, uh, van de Damiata pers dat er ook uh, inmiddels een derde generatie bleek, is dat is de dochter van Sebastiaan. Die schijnt ook uh, nu ergens rond uh, te toeren. Of in de karts. Ja, Volgens mij nog maar, over 100 jaar rijden je nog steeds bleek een dus, ja. Echt waar. Dat, dat is een familie die uh, dat is nu zo'n zo racefamilie geworden. Uh, dan gaan er achter, achter, achter, achter, achter, kleinkinderen zitten ook. En dat zal dan wel een elektrische kat zijn. Mm -hmm. Maar die zitten er ook op. Klaar. Dus uh, dat gaat even door. Ja. <laughs> dat wordt zo'n stamboom van allemaal racehelden. Je dat maar maken. Ja, en, uh, ja. ja. Maar wat, ja, uh, wat doen ze tegenwoordig? Uh, ja, Michel, die, die rijdt dus nog. Maar Sebastian, wat, wat doet hij tegenwoordig uh, uh, Sebastian, ja, volgens mij is is nog steeds al die katbanen. Uh, heel erg. Uh, Jeroen stapt af en toe op een 250 zee kart, dat heeft dit ook gedaan. Mm. En volgens mij rijdt hij ook nog af en toe bij Teams uh, mee uh, in voornamelijk Endurance wedstrijden. Uh, ik weet eigenlijk niet of, of Jeroen nog in Amerika actief is. Volgens mij betalde ik helemaal niet. Uh, Zonder, want zo'n zo talent moet je er altijd in hebben. Klaar. Dat zijn gewoon jongens die kunnen gewoon met hun ogen dicht uh, heel hard auto rijden. En die zou ik als team, als ik als de kans zou krijgen. En zo'n jongen zou ik binnen kunnen halen, zou ik het binnenhalen. Ja. En zo so, pas so heeft natuurlijk nooit. Uh, en Sebastian rijdt volgens mij nog in die, die NASCAR-series. Ja, Europese uh, NASCAR-series. Ja, ja. rijdt je mee. Maar Sebastian heeft natuurlijk nooit zo'n raceambitie gehad als Jeroen heeft gehad. Want die heeft zich meer uh, op het management van de kartpanen ge gestort, volgens mij. Mm. Dus, uh, en en dat, moet, dat moet ook één van de familieleden doen, hè. Ja. ook dik. Ja, maar we hebben natuurlijk op uh, Zandvoort hebben we ook heel veel uh, bleke molen. En ja. uh, met, uh, met uh, de Rensschool of uh, hoe heet dat? Uh, de de, de Rensschool als antwoord. De Rens, ja, precies. Die bedoelde ja, ik. Nee, nee, ze hebben hun eigen, ze hebben hun eigen, eigen driving fun dagen. Ja, oh. dat is de uh, Race Experience, of de Race Planet van de familie Blekenmolen. Dat klopt. Ja, nou ja, ja. Maar die zijn natuurlijk uh, altijd uh, actief uh, op het uh, circuit. Ja. Wat zou het circuit zijn zonder uh, die activiteiten van de Blekenmolens? Nou, laten we zo zeggen, ze zouden een heel stuk minder inkomsten hebben, denk ik. Dat denk <laughs> ik ook. <laughs> ja. Want uh, ik denk dat het circuit ook uh, serieus door de Blekenmolens heel groot geworden is. En uh, die hebben er zeer zeker aan bijgedragen. Want die hebben wat dagen hoor, per jaar, dat ze daar bezig zijn met, uh, met een hele gebeuren En uiteindelijk een heleboel mensen de kans geven om in prachtige auto's natuurlijk rondjes op de circuit te rijden. En ook hard. Dus ja, uh, de, uh, dat, ik vind dat gewoon prachtig dat dat gewoon kan. Dat heb je niet in veel landen, hè? Als je de landen omheen uh, uh, kijkt waar de, mo moois, echt de mooiste circuits zijn, zijn daar niet heel veel met dit soort uh, bedrijven actief. Die dit ook doen. Dus wat uh, dat betreft uh, ja, hebben zij een gat in de markt en uh, prachtige is ja? Ik denk dat er al duizenden mensen daar gebruik van gemaakt hebben. Ja, denk ik ook. Maar uh, weten jullie uh, hoeveel auto's zij uh, ongeveer hebben dan waar je uit uh, kan kiezen op het circuit? Nee, geen idee, maar ik weet wel dat er een graadje voor <laughs> dus, <laughs> heel graadje vol is. En heel veel mooie snelle auto's, uh, Randall. Ja, jongens, de Lambo's, Porsches, Alpines, uh, noem het maar op, Aston Martin's, noem het erop, het staat daar in de graadje. Uh, Formuleauto's natuurlijk, krijgen ook de mensen kans in. Ja, uh, gewoon een uh, uh, uh, uh, prachtig bedrijf. Ik denk, een, uh, uh, laat het zo zeggen, iemand heeft uh, heel erg daar zijn nek uitgestoken... en dat, dat kun je alleen maar waarderen. Zeker weten, zeker weten. Ja. Dan gaan we het even hebben over uh, Red Bull uh, weer. Want we hebben de Racing ja. Bulls, hè. Die hatjaar doet, uh, doet het zo goed in die, uh, in die Racing Bull. Zou die uh, volgend jaar uh, zeg maar de tweede stoel uh, bij Red Bull uh, gaan uh, invullen? Er zou dan uh, bij uh, de Racing Bulls iets van, uh, van Lindlap en uh, Dun kunnen komen? Ja, Dunn is natuurlijk uit het uh, programma gehaald van uh, McLaren. Dus die is vrij. Dus... Uh... Uh, met dat betreft uh, heb ik op het moment wel zoiets van, er is heel veel mogelijk. Jongens, ik vind het uh, heel moeilijk op het moment om te zeggen wat Red Bull wil. Zenodo hebben ze dit jaar uh, eigenlijk laten vallen, vind ik. Uh, uh, de eerste heeft niet de auto gekregen die hij wilde hebben. En nu uh, zijn er veel te veel speculatie dat hij eigenlijk gewoon klaar is. Dat werkt nooit mee met het carrière van een rijder. En uh, even heel eerlijk, alles naast Max is eigenlijk al gedaan om te sterven, zeg ik al op Inderdaad, ja. Uh, uh. Dus uh, ik weet niet eens of ik een het wil. Maar, uh, tuurlijk, uh, je gaat naar het topteam van, uh, van Red Bull. Uh, maar ik vind het een Hadjar betoond dat je in die Racing Ball serieus hard gaat en serieus goed gaat. Um dan moet je het dus rijden willen. Ik denk aan de andere kant, je hebt als rijder ook niet zoveel te vertellen. Je hebt een contract bij Red Bull en die zeggen gewoon: je gaat nu daar rijden. Ja, inderdaad. En alleen, nee, ik denk, um, serieus, ook volgend jaar, als Hatja naast zijn stappen komt, gaat hij ook sterven. En dan is het ook klaar, is het ook einde per voor zijn jongen. Dus wil je dat wel naast, naast Max? Max kan er niks aan doen, hè? Uh, Max rijdt gewoon hard. En die anderen kunnen dat de tempo gewoon niet bijhouden. Ja. En alleen, als je drie, vier 10 voor Max zit, dan zegt Red Bull: top. Zit je er 18 nog een seconde achter, ja, dan ben je afgeschreven. Ja. En we, we hebben dat nu met Lawson gezien. Ja, Lozen dit weekend gewoon natuurlijk heel erg slecht. Als je hem twee keer in de muur parkeert, dan ben je echt niet, niet goed bezig. Um, ja, wat er verder dan gaat gebeuren, ik denk dat Lawson uh, wel weggeserveerd gaat worden. Dat denk ik ook. Uh, is, ja, die gaat eruit. Uh, klaar. Hadja uh, mag blijven. Tjono daar. De enige optie voor hem is terug naar het, uh, het B-team. Ik geloof er niet in. Nee, ik, uh, of, of die gaat ook helemaal vertrekken. Maar, uh, ja. maar ja, heeft hij nog een uh, langdurig contract met Red Bull, weet je dat? Ik heb geen idee. Mijn contract heb ik altijd in de Formule 1 gezegd, het is wc-papier. Dan kan je je kont mee afvegen. Uh, Kwaarden, dat, uh, dat stelt helemaal niks voor. Een contract in de Formule 1 kan of afgekocht worden of ze gooien het zotoproulenbak in. Ja, maar ja, Christian Horner die heeft ook uh, iets van uh, 95 miljoen gekregen, geloof ik. Ja, ja nou dat is voor het boer is dat een schijntje. <lacht> een oprochtpremie. <lacht> uh, laten we het zo zeggen. Wij krijgen het als WW-uitkering, krijgen we het niet. Maar uh, krijg nee, 95 miljoen? Dezelfde. Nee. nee. <lacht> ja. Red dat heet Gardening Leaf. Gardening Leaf. En daar kan hij behoorlijk wat tuinzet kopen... om zijn tuintje mee te onderhouden. ja, ik heb ooit een documentaire van gezien van het huis wat hij heeft. Nou, dat is een hele grote tuin. Nou, dan kan hij die 95 miljoen of die 195 miljoen wel in kwijt, denk ik. Ja, die kan hij daar wel in kwijt. Dus is een probleem. Al koopt hij maar een supergrasmaaier. Ja, zeker weten. Morgen gaan we racen in het donker. En ja, dat blijft zo'n mooi circuit, hè in het donker. Ja, wat ik ook zo mooi vind uh, zo'n weekend als dit, ik weet zeker dat het opgevallen is, dat uh, heel veel coureurs hebben allemaal nieuwe soorten helmen op die allemaal glinsteren in het donker met het licht. Mooi, je zag een heel erg uh, goud-groom uh, helm... Uh, zie je, zie je bij, uh, bij Lewis Hamilton natuurlijk. He, niet normaal geel, die is nu goud van boven helemaal. En uh, ook net Russel zag je dat die normaal die een beetje lichtblauw helm... die is helemaal ook groom-blauw. Uh, ik vind het altijd mooi. Ja, dat de daar, zeker die hier... Uh, altijd met een heel speciaal design komen... of een speciaal helm die meegelopen de in de hel... daar kan ik altijd wel een beetje van genieten. Dan denk ik van ja, prachtig. Uh, zeker Zo, weten. Nou, het is wel. hartstikke mooi om uh, daar uh, te zien. Rendel, we we gaan er morgen van genieten, vanaf uh, twee uur of drie uur, de race. Ja, twee uur. Ik zie drie uur, ik ben bij twee uur, ik ben drie uur denk ik volgens mij. Maakt ook niet uit, we gaan toch een paar uur voor de voorzitter. Ja, en, zeker weten, zeker. En dat dingetje, dus uh, gaat het gaat helemaal goed komen. Het wordt toch rot weer morgen. Ja, Storm lekker de, binnen blijven, tv lekker kijken. Blijven. Lekker gewoon kijken hoe het daar in uh, Singapore gaat en dan, uh, uh, uh, ik hoop... Ja, Max moet winnen hoor, want anders gaat die kans... Kijk, de McLaren staan, staan erachter, maar hij moet die punten halen. Ja, dus, zeker weten. Uh, dus uh, laten we hopen dat Max uh, morgen een goede start heeft en uh, weer wegrijdt. Mooi, gaan we doen, uh, Rendel. Dankjewel hè, voor vandaag. Ja, Uiteindelijk, volgende week weer. Volgende week weer, spreken we elkaar. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi, dat was uh, Rendel Lawson uh, met de Pit Report. Altijd lekker en uh, altijd uh, gezellig. Ben we hebben trouwens, uh, Jaap Koper, een uh, oude uh, collega van jou, Albert-Jan Vos, eh, ja. die ken je wel. Ja. En die Albert-Jan Vos, mijn uh, oude maatje van Sandvoort uh, op zaterdag, die is een uh, weekendje weg naar uh, Dublin en uh, met een, uh, ja, een soort uh, oude mannengroep, noem ik het maar. <laughs> ik hoop niet dat hij dit hoort, maar uh, <laughs> nou, goed, daar lijkt het wel een klein beetje op. En uh, ja, die gaan dan een uh, lang weekend uh, in uh, Dublin, maar uh, ja, die hadden last van de storm, dus het uh, Vlucht werd uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Dus ik hoop dat hij uiteindelijk toch in de lucht is, uh, Albert jan Vos. Speciaal voor hem deze plaats. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.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 the same. Ja, daar gaat Albert-Jan in het vliegtuig. Nou, um, ja, het is al vijf geweest en het is Werelddierendag. Ja, ja uh, ik heb uh, nu maar even besloten om een koppel uh, eruit te lichten. Dat Koppelverkoop. Zijn, uh, ja, nou, het, uh, het zijn twee aanhankelijke kittens. En ze heten Simba en Nala. En ze zijn speels, hebben energie voor tien... zoals velen van hun soortgenoten op die leeftijd... Uh, ze zijn graag buiten en jagen achter blaadjes en speelgoed en muizen aan. <coughs> en dan kunnen ze lol op, want uh, het is nu precies het jagertijde om uh, achter blaadjes uh, aan te gaan, Z lijkt mij. Zeker. Toch? Zeker weten. Uh, Simba die ligt uh, uh, graag op uh, schoot, maar Nala doet precies hetzelfde. Dus die... Uh, uh, nou, niet helemaal. Uh, die uh, heeft daar wat minder geduld voor. Uh, in de eigenschappen staat dat uh, de beiden katten het liefst zonder honden willen wonen. Maar dat heeft ook een reden, want ze hebben hele erge niet-ziekte gehad. En dat schijnt nog niet helemaal weg te zijn. En de kans dat het uh, chronisch is, is ook behoorlijk aanwezig. Dus weet waar je aan begint als je deze twee kittens hebt. Dat je uh, misschien wel extra kosten voor extra kosten komt te staan... En dat uh, de stress zoveel mogelijk moet worden vermeden. Um, de introductie met honden en katten is dat er nu eenmaal stress op uh, levert... als de katten dus in die buurt van die honden komen. En dat willen ze dus uh, voorkomen. Um, verder wordt gezegd dat als je deze twee uh, meeneemt uh, naar huis toe... dat ze voor vier tellen. Dus je hebt uh, okay. je, je, je best wel uh, je handen vol aan aan die twee speelse kittes. En ja, je kunt ze meenemen. Ze zijn uh, te halen op uh, het Keesom, uh, de Keesomstraat. Nummer vijf. Ja, achter het schijflak zo'n beetje. Daar, daar moet je zijn. Uh, en dan uh, kun je ze meenemen. Uh, en het is dat ze dus behoorlijk speels zijn. Dus je moet uh, er wel heel veel tijd en aandacht aan geven. En komen daar ook uh, de Oekraïners bij het uh, dierenhuis? Nee, nee, nee. Is nee, nee dat is nou weer op? even net een stukje ervoor nog. Oh, uh, voor okay. de, uh, dat, uh, dat is dan nog een stukje ervoor. Veel stukje, uh, nog een heel erg stukje ervoor. Want je hebt die manesje. En ja. daarvoor uh, is het. Dus oh, het is, daarvoor. Het is uh, net daarvoor. Je hebt nog die weg naar de volkstuintjes. Nou, en die weg is die afscheiding tussen de manesje. En aan de andere kant is dat duinenveldje... waar ze dus uiteindelijk daar die mensen kwijt willen. Dus dat is uh, de plek. Oké, okay, nou, dankjewel. Nou. Beesten van de week. Beesten van de week. Op, nou, uh, ja, ja, ja. Hebben we nog uh, meer uh, leuke dingen trouwens hier nu? Nou, goed zo. zo de, de telefoon... De, ja, nee, ja, ja, ja, ja Einszand uh, 05 van de uh, voetbalwedstrijd. Ja, ja, dat is ook goed nieuws. Want uh, daarmee uh, doet uh, de S.V. antwoord zichzelf enorm veel plezier mee. De eerste drie punten zijn dus binnen. Dat is één. Maar het is ook, denk ik, prettig voor het doelsaldo En ik uh, weet dat het uh, technische drietal... In dit geval uh, um, zal ik een uh, blije Robin Kastien uh, morgen aan de telefoon hebben. Want uh, ja, ik moet er natuurlijk ook nog een verhaal bij uh, schrijven voor de Zand van de Grant, Dat is er één. En uh, Mark Buciel die, uh, die had vorige week het een en ander mij al toegefluisterd hoe dat uh, dan een beetje in zijn werk uh, ging. En ja, uh, dat, uh, de, de hoofdtrainer is natuurlijk Adam regeer. Maar ja, die kan natuurlijk ook uh, nu uh, een beetje uh, ja, met uh, plezier denk ik naar huis uh, gaan. Uh, want, uh, want ja, het, uh, zijn, zijn ploeg. Even met 5-0 gewonnen. Zeker, nou Piet Pijper was ook helemaal enthousiast. Dus uh, ja. ja, die zit daar lekker in Spanje natuurlijk. dan je bij jou uh, van de leden en dan krijg je dit soort Ja, ja En ja, dan is hij er volgende week uh, er weer bij en dan krijgen ze weer met 6-0 klopt. Nou, laten we dat niet hopen. <laughs> maar goed. Ja, Trouwens, is het is weer een uh, thuiswedstrijd, als het goed is. Ja. Dus, maar... Ja, vooral uh, Dan ben je er niet. Nou, ik zeg eventjes dat nu wel. Um, dat uh, zeggen maar volgens mij zit er uh, behoorlijk wat uh, wat gaten in dit uh, programma. Wat oh, krijg ik uh, <laughs> weer? Wat, uh, wat ben je het, uh, allemaal aan het doen? Uh, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Ga oh. maar eerst even een plaatje draaien. We dat gaan we even kijken. Ja, jij had het over uh, Johnny Kemp, hè? Had je het over? Ja, ja, net, oh, ga je hem uh, draaien? No? Ik ga hem even draaien. Ja, Peet ja. uh, ja. zeker. Just get, uh, uh, uit, uh, uh, uiteraard. Dat uit de al. Dus ja, daar komt hij aan. Uh, ja. niet zo'n leuke mededeling, want uh, Fred, onze collega, die eigenlijk uh, hiernaast zou komen, Jaap, uh, die is uh, ziek en uh, ja. kan helaas uh, ja. niet naar de studio komen, ja. maar uh, van harte hart en beterschap, uh, Fred. Het lijken wel fotografen van 3 van 12 Noord-Holland die op het <laughs> laatste moment afzeggen. Die zeggen, de, de, oh, ja, dat is ziek zwak de, en misselijk zijn. Kan dus hè, dan ja. stel je het even uit ja. uh, in de hoop dat je toch kan en dan uh, gaat het uiteindelijk niets. Dus we hopen je volgende week weer te horen ja. tussen 5 en 7 uur.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 Met de met samen een programma doen. dat uh, dit soort plaat ineens uh, uh, ja. boven water komt. Van mijn kant uit, hè? Dan, uh, uh, ja, zeg maar. voor jou. En de uh, limits. Uh, Johnny Camp hoorde je ervoor. En de uh, limit hier, dus achter die, hoor je nu weg hebben uh, het leuke, daar hebben we, ja, het is Wikipedia-materiaal wat ik hiervoor uh, loop te dragen. Hoor. Dus de mensen niet denken dat die Jaap Koper nou zo'n wandelende poppastkloper die is. Dat is hij wel, maar uh, niet op dit uh, gebied. Uh, dit heb ik uh, nooit geweten. Want wat blijkt nou, die zangeres die je dus hoort daar zou ik niet te misselijk hè, want dat is Gwen Guthrie van Precies die dame en uh, de, dat is best wel uh, interessant. Oh ja. Dat sowieso. Die Gwen Guthrie die leeft trouwens niet meer. Uh, die is ook nog niet zo gek lang geleden overleden. Ik denk, ik denk een jaar of. Kijk, nou. Wel wat langer geleden. Uh, 1999 is overleden. Nee, uh, ze is maar 49 uh, geworden. Deze Queen of Dus uh, dat is uh, best, nog wel, uh, best wel heftig. Uh, maar goed. Die hoorde je. Uh, die single. Say yeah, dat is denk ik ook de meest bekende single. Die deed het ook heel goed in de Britse. Single chart. Zoals dat uh, wordt genoemd. Kwam hij op 17. En. Ook in Amerika heeft hij in een speciale billboardlijst het ook heel goed gedaan. De Hot Dance Club Play hitlijst. Daar heeft hij op 7 gestaan. Dus, en ik geloof in de algemene billboard heeft hij ook in de top 100 gestaan. Maar precies waar, dat weet ik niet. Maar uh, hij heeft het daar wel in gestaan. Dus dat is uh, dat sowieso. Uh, voor, voor de rest hebben die gasten zoals uh, The Limit uh, uit bestaat. Bernard Otis en... Rob van Schaik. Die, uh, dat was het uh, kloppende hart van de Limit. En later zijn ze ook als auto's en van Schaik verder gegaan. Maar die waren ook nog als producers actief. En zo hebben ze voor Centerval. Die heb je natuurlijk eerder uh, gehoord. Uh, maar Five Star uh, van uh, de familie Pearson. Hè? Die, ja, uh, die, die, dat is leuk joh. Uh, die uh, drie dames en die twee heren. Uh, de hitsingle Love Take Over die hebben ze ook geproduceerd. Bernard Otis die is na 1986 een uh, solo carrière uh, begonnen. Maar hij uh, kwam niet verder dan drie studio albums. En Rob Schaik heeft gewoon materiaal uh, geschreven voor andere artiesten. En later is hij ook nog verschillende uh, nummers gaan remixen. Dus dat is een beetje het uh, hele verhaal van... De limit in de notendop. Nou ja, je bracht me op een idee hè? met 5 uh, Star en uh, Laf oh, Takeover. Ja, dus die komt nu eraan. Dus, dus uh, uiteraard, Uit, uiteraard. Uh, ja, uit uh, de koker van uh, Otterse van Schaak. Dus nou, je hoort het ook meteen. Klinkt wel goed. Wel hè, auto's en uh, verschijken. Ja, uh, wel duidelijk, uh, aan, uh, daar zit een duidelijke handtekening onder. Maar Zeker goed, weten. Um, Love Takeover. Ik, uh, ik heb het net tegen jou gezegd. Ik ga het pand niet uit voordat we het nummer nee, van de politie nee, hebben nee, laten horen. Nee, nee, ja. En ik zoek hem, maar ik heb hem gevonden. Ja, je hebt hem uh, gevonden. Ja, ja, ja, ja. uh, het komt uh, van het album uh, uit 1981. Ghost in the Machine. Want daar uh, is hij op uh, terug te, uh, te vinden. En dat nummer dat is uh, uh, vaak ook gebruikt door een... Uh, afzwaaiende radiomaker. Want hij is niet zo lang geleden gestopt... met de taalstraat. Frits Spits. Ja. Terecht, uh, vroeger had hij de avondspits. En dan had hij op een gegeven moment... ook een onderdeel... Uh, in de tijd dat hij de avondspits deed. Uh, had hij bijvoorbeeld ook... Uh, ja, een soort van quizje. En dan uh, moest, hij, moest er op een gegeven moment... als de kandidaat dan uit... Uh, even kijken of je ook IO, IO, en dat zit in dat nummer ook uh, in. Dus, uh, oh, uh, oké. Okay. Ja, ja, uh, dat nummer heet Every Little Thing She Does is Magic. Ja. Yeah. En daar uh, zit dat uh, IO ook, ook in. Uh, uh, maar. Oké, okay, Ja. kon niet ontbreken en police vlijken. Nee. Nee. nee Dat moet, het, moet het toch uh, gebeuren in uh, wat betreft. Er zijn heel veel mensen mee blijk gemaakt, denk ik. Dat ja. lijkt mij ook... Uh, Zeker weten. Ja. Nou, ik was ook weer uh, blij met, uh, met jou. Want uh, ja, Donnie, ja, die uh, hoe, hoe werd ineens uh, ziek. Ja, ja, zal ja, ik sterk, even vertellen hoe, hoe ging dat sterk. nou ja. van vanmiddag? Uh, Ongelooflijk. Want, uh, uh, Rob staat een boodschap uh, te doen. Ergens, dus zeer lokaal mensen. Dus mensen die nu ergens op het internet zeggen... waar hebben die twee gasten het over? Nou, wij komen elkaar in Zandvoort tegen. Dat is het uh, ra uh, Raadhuisplein. Daar staat een heel grote supermarkt die op de kleintjes let. Mm -hmm. Nou, uh, daar staan we op een gegeven moment te praten. Waarop Rob zegt... Ja, uh, je is ziek. Kun jij? Nou, zo werkt het dan. En dan zegt hij, ik ga naar huis, want ik moet ook nog andere uh, uh, dingen doen. Uh, uh, maar... Huishoudelijke klussen moet ik dan ook, uh, <laughs> dan moet ik ook doen. Ma doen maar ik uh, zie je straks, nou, dat uh, vond ik helemaal top. Ja, nou, uh, ik ben op dit moment ook even gauw aan het zoeken... waar bijvoorbeeld of er nog iets uh, duidelijk is over de wedstrijden... die gespeeld zijn vandaag in die competitie, want... Uh, Even kijken hoor, want uh, zoek nu uh, de tussenstand waar de S.V. Zandvoet op staat. Maar ik denk dat het een beetje uh, traag werkend uh, verhaal is. Wacht even: 3A, want dat zal 3A, klasse 3A zijn. Gaat heb, je, dus, heb je hem ah, nee, nog? Nou, uh, nou ja, weet je, dat ja is, hier, hier hebben we hem. Uh, de, SP stand, de stand is nog niet buiten. Nee, daar heb je niks aan. Nee, dus, nou. uh, maar ze hebben, ze hebben dus nu nul punten. Maar nul ik weet punten. niet hoe uh, de drie wedstrijden van die andere wedstrijden zijn. Dus, uh, ja. nou, dankjewel, Jaap. En uh, zometeen uh, non-stop uh, entertainment voor u. Ja, Bob uh, Bieder. Ja, Bob biede. <laughs> Ook Fred uh, uh, is uh, helaas ziek. Allemaal sterkte en beterschap. Volgens mij is James er een Sanger beetje een Bantlen. griep. Een beetje, hè? James Ingram Benson. Yeah, ja, be Michael McDonald. Uh... Ook dat. <laughs> Oké, okay, doei.